Dit is les 25 van uw cursus Geprogrammeerd Levenspaans. In een voorgaande les hebben we vier werkwoorden met een speciale verandering in het eerste deel, de stam, behandeld. Namelijk: cerrar, je, empezar, je, almorzar, we en volver, we. Een soortgelijke verandering heeft ook het werkwoord dormir. Slaapen. Zegt u dit werkwoord eens na? Dormir. Dormir. Dormir. Zegt u ook de volgende werkwoordsvormen na? Duermo. Duermo. Ik slaap. Duermes. Duermes. Jij slaapt. Duerme. Duerme. Hij, zij, u slaapt. Dormimos. Dormimos. Wij slapen. Dormis. Dormis. Jullie slapen. Duermen. Duermen. Zij slapen. U slaapt. Voordat we deze nieuwe werkwoordsvormen gaan toepassen in een oefening, leren we er nog een nieuw woord bij. Het Nederlandse woordje slecht is in het Spaans mal. Zegt u het eens na? Mal. Mal. Mal. Maak de volgende zin compleet door de juiste vorm van het werkwoord dormir in te vullen. Een voorbeeld. Er staat: Yo bien, pero él mal. U zegt dan: Yo duermo bien, pero él duerme mal. We beginnen met één. Nosotros bien pero los hijos, mal. Nosotros dormimos bien, pero los hijos duermen mal. Usted bien, pero yo mal. Usted duerme bien, pero yo duermo mal. Tú bien, Pero Anita, mal. Tú duermes bien, pero Anita duerme mal. Vosotros bien, pero ustedes mal. Vosotros dormís bien, pero ustedes duermen mal. We leren nu de voltooide deelwoorden van eerder genoemde werkwoorden met een tweeklank. Zegt u ze na: Cerrado. Cerrado. Gesloten. Empezado. Empezado. Begonnen. Almorzado. Almorzado. Geluncht. Vuelto. Vuelto. Teruggekomen. Teruggegaan. Onregelmatig. Dormido. Dormido. Geslapen. Nu doen we het zelf. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Geluncht. Almorzado. Teruggekomen. Vuelto. Geslapen. Dormido. Gesloten. Cerrado. Begonnen teruggegaan, vuelto. We gaan nu een en ander toepassen in een oefening. Zegt u de volgende zinnen in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. Vanmorgen heb ik tot negen uur geslapen. Esta mañana he dormido hasta las nueve. Vandaag. Zijn wij om half tien begonnen? Hoy hemos empezado a las neve en media. Waarom zijn jullie zo laat teruggekomen? Por qué habéis vuelto tan tarde? Deze zondag hebben wij thuis geluncht. Este domingo hemos en casa. Vandaag heeft meneer Garcia zijn tabakswinkel om kwart voor vijf gesloten. Hoy el señor Garcia ha cerrado su estanco a las cinco menos cuarto. We gaan nu een heel nieuw onderwerp behandelen: de zogenaamde wederkerende werkwoorden. Deze werkwoorden herkennen we in het Nederlands aan het woordje zich, dat bij die werkwoorden hoort. Bijvoorbeeld, zich wassen, zich voelen, enzovoort. In het Spaans eindigt een wederkerend werkwoord op se, sí. dat achter het hele werkwoord, de onbepaalde wijs staat, en met dat werkwoord als één woord wordt geschreven. Zeg de volgende Spaanse wederkerende werkwoorden na. Levantarse. Levantarse. Opstaan. Quedarse. Quedarse. Blijven. Llamarse. Llamarse. Heten. Een werkwoord kan in het Spaans wederkerend zijn en in het Nederlands niet. Ook het omgekeerde komt voor. Zeg nu zelf deze drie werkwoorden in het Spaans. Heten. Llamarse. Opstaan. Levantarse blijven quedarse en dan nu de vervoeging van deze drie werkwoorden het achtervoegsel c komt voor de werkwoordsvorm te staan en verandert respectievelijk in me te se nos os en se me levanto me levanto. Ik sta op. Te levantas. Te levantas. Jij staat op. Se levanta. Se levanta. Hij, sei, staat op. Nos levantamos. Nos levantamos. Wij staan op. Os levantais. Os levantais. Jullie staan op. Se levantan Se levantan. Zij staan op. U staat op. Me quedo. Me quedo. Ik blijf. Te quedas. Te quedas. Jij blijft. Se queda. Se queda. Hij zij u blijft. Nos quedamos. Nos quedamos. Wij blijven. Os quedáis. Os quedáis. Jullie blijven. Se quedan. Se quedan. Zij blijven. U blijft. Me llamo. Me llamo. Ik heet. Te llamas. Te llamas. Jij heet. Se llama, se llama, hij, zij, u, heet, nos llamamos, nos llamamos, wij heten, os llamáis, os llamáis, jullie heten, se llaman, se llaman, zij heten, u heet. We leren er nog drie wederkerende werkwoorden bij. Zegt u ze na. Despertarse. Despertarse. Wakker worden. Akostarse. Akostarse. Naar bed gaan. Encontrarse bien. Encontrarse bien. Zich goed voelen. We gaan deze werkwoorden even oefenen: wakker worden. Despertarse. Naar bed gaan. Acostarse. Zich goed voelen. Encontrarse bien. Dan leren we ook de vervoeging van deze drie nieuwe werkwoorden, waarbij het u zal opvallen dat bij al deze werkwoorden de bekende verandering, een tweeklang, bij de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud en de derde persoon meervoud optreedt. Me despierto. Me despierto. Ik word wakker. Te despiertas. Te despiertas. Jij wordt wakker. Se despierta. Se despierta. Hij, zei u, wordt wakker. Nos despertamos. Nos despertamos. Wij worden wakker. Os despertais. Os despertais. Jullie worden wakker. Se despiertan. Ze despiertan. Zij worden wakker. U wordt wakker. Me acuesto. Me acuesto. Ik ga naar bed. Te acuestas. Te acuestas. Jij gaat naar bed. Se acuesta, se acuesta, hij, zei u, gaat naar bed. Nos acostamos, nos acostamos, wij gaan naar bed. Os acostais os acostáis, jullie gaan naar bed. Se acuestan, se acuestan, zij gaan naar bed, u gaat naar bed. Me encuentro bien. Me encuentro bien. Ik voel me goed. Te encuentras bien. Te encuentras bien. Jij voelt je goed. Se encuentra bien. Se encuentra bien. Hij, zij u, voelt zich goed. Nos encontramos bien. Nos encontramos bien. Wij voelen ons goed. Os encontráis bien. Os encontráis bien. Jullie voelen je goed. Se encuentran bien. Se encuentran bien. Zij voelen zich goed. U voelt zich goed. Bij een ontkennende zin komt het woordje no voor het wederkerend voornaamwoord me, te, se, nos, os, se, te staan. Zegt u de voorbeeldzinnen na? Me levanto a la siete. Ik sta om zeven uur op. No me levanto a las siete. Ik sta niet om zeven uur op. Pedro se encuentra bien. Pedro voelt zich goed. Pedro no se encuentra bien. Pedro voelt zich niet goed. In de volgende oefening gaan we de nieuwe leerstof in zinnen toepassen. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Hoe heet jij? ¿Cómo te llamas? Ik heet Ramon Gomez. Me llamo Ramón Gómez. Hoe laat wordt u, enkelvoud, elke dag wakker? A qué hora se despierta usted cada día? Elke dag word ik om zeven uur wakker. Cada día me despierto a las siete. Hoe laat staan Teresa en Elena op? A qué hora se levantan Teresa y Elena? Waarom blijven jullie thuis? Por qué os quedáis en casa? Vandaag voelen wij ons niet goed. Hoy no nos encontramos bien. Daarom blijven we thuis. Por eso nos quedamos en casa. Hoe laat gaat u, meervoud, vanavond naar bed? A qué hora se acuestan ustedes esta noche? We leren nu de voltooid tegenwoordige tijd van de zojuist behandelde wederkerende werkwoorden. Al deze werkwoorden hebben een regelmatig voltooid deelwoord. Ze krijgen dus de uitgang ADO, omdat ze allemaal op AR eindigen. Zeg de voorbeeldzinnen na. Hoy me he levantado a las siete y veinte. Vandaag ben ik om tien voor half acht opgestaan. A qué hora te has despertado esta mañana? Hoe laat ben jij vanmorgen wakker geworden? Hoy Teresa no se ha encontrado bien. Vandaag heeft Teresa zich niet goed gevoeld. Is het u opgevallen dat het wederkerend voornaamwoord voor de werkwoordsvorm van het hulpwerkwoord staat? We weten immers dat een vorm van het werkwoord en het voltooid in het Spaans altijd naast elkaar staan. Bij de ontkenning plaatsen we het woordje no voor het wederkerend voornaamwoord. Een oefening hierover. ...zegt de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Vandaag heb ik me niet goed gevoeld. Hoy no me he encontrado bien. Vanavond zijn de kinderen te laat naar bed gegaan. Esta noche los hijos se han acostado demasiado tarde. Waarom zijn jullie niet thuis gebleven? Waarom ben je in huis? Vanmorgen zijn wij om kwart voor acht wakker geworden. Esta mañana nos hemos despertado a las ocho menos cuarto. Hoe laat ben je opgestaan? A qué hora te has levantado? voor we aan de laatste oefening beginnen, leren we er nog een paar nieuwe woorden bij. Ze komen u zeker van pas als u in Spanje een bezoek aan de dokter zou moeten brengen. Zegt u de nieuwe woorden na. El médico. El médico. De dokter. Ir a ver al médico. Ir a ver al médico. Naar de dokter gaan. La sala de espera. La sala de espera. De wachtkamer. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Wat is er met u aan de hand? La cabeza. La cabeza. Het hoofd. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. De hoofdpijn. La espalda. La espalda. De rug. Me duele la espalda. Me duele la espalda. De rug doet me pijn. La pierna. La pierna. Het been. Me duelen las piernas. Me duelen las piernas. De benen doen me pijn. La boca. La boca. De mond. Abrir, abrir, openen, la fiebre, la fiebre, the koorts. la gripe, la gripe, de griep, la receta, la receta, het recept, la farmacia, la farmacia, de apotheek, La Pildora. La Pildora. De pil. Opmerking. In plaats van de uitdrukkingen De rug doet me pijn en De benen doen me pijn, zeggen we meestal Ik heb pijn aan mijn rug. Ik heb pijn aan mijn benen. Nog een opmerking. Abrir is een regelmatig werkwoord, maar heeft een onregelmatig voltooid deelwoord. Abierto. Zegt dit eens na. Abierto. Abierto. Geopend. Nu doen we het zelf. Zegt de Nederlandse woorden in het Spaans. Het recept. La receta. De hoofdpijn. El dolor de cabeza. De koorts. La fiebre. De pil. La píldora. Naar de dokter gaan. Ir a ver al médico Riep. La gripe. Het hoofd. La cabeza. De rug doet me pijn. Me duele la espalda. Wat is er met u aan de hand? Que le pasa? Openen. Abrir. De rug. La espalda. De apotheek. La farmacia. De dokter. El médico. De mond. La boca. De wachtkamer. La sala de espera. De benen doen me pijn. Me duelen las piernas. La pierna. Geopend. Abierto. In de leesoefening van deze les komen een paar woorden en uitdrukkingen voor die we nog niet geleerd hebben. Zegt u ze na, dan komen ze u straks niet onbekend voor. Temprano. Temprano. Vroeg. La madre. La madre. De, moeder, moeder. Un poco de. Un poco de. Een beetje van. Unos diez. Unos diez. Ongeveer tien. Me parece que. Me parece que. Ik vind dat, het lijkt me dat. Grave. Grave. Ernstig. Ahora. Ahora. Nu. Opmerking. Het woord unos of unas, gevolgd door een telwoord, betekent ongeveer. Unos diez días. Ongeveer tien dagen. Unas cincuenta pesetas. Ongeveer vijftig peseta. Dit is les 26 van uw cursus Geprogrammeerd levenspaans. Spaans. Het Nederlandse werkwoord ZIEN is in het Spaans... BER. Zegt u het eens na? BER. BER. BER. Dit is een onregelmatig werkwoord. Zegt u ook de werkwoordsvormen eens na? BEEL. BEEL. Ik zie... BES. Bes. Jij ziet. B. B. Hij, zij, u ziet. Vemos. Vemos. Wij zien. Bees. Bees. Jullie zien. Ben. Ben. Zij zien. U ziet. Zeg ook het voltooid deelwoord na. Visto. Visto. Gezien. Nu een oefening over deze nieuwe werkwoordsvormen. Er staat een onvolledige zin, die we met behulp van een werkwoordsvorm van het werkwoord ber volledig maken. Een voorbeeld. Er staat... Yo, un parque, pero él no... Nada. U zegt dan. Yo veo un parque, pero él no ve nada. We beginnen met één. Nosotros... een palacio... Pero los hijos no... Nada. Nosotros vemos un palacio, pero los hijos no ven nada. zien una calle, pero yo no, nada. Usted ve una calle, pero yo no veo nada. Tú, una casa, pero Anita, no, nada. Tú ves una casa, pero Anita, No ve nada. Vosotros, una iglesia, pero ustedes no nada. Vosotros veis una iglesia, pero ustedes no ven nada. We vervolgen met een heel ander onderwerp. In een voorgaande les hebben we de vormen van de persoonlijke voornaamwoorden geleerd, als die gebruikt worden als meewerkend voorwerp, dus in de derde naamval. We leren nu de vormen van de persoonlijke voornaamwoorden, als die gebruikt worden als leidend voorwerp, dat wil zeggen in de vierde naamval. Zeg de volgende Spaanse voorbeeldzinnen na en vergelijk ze met de Nederlandse zinnen. Estoy aquí. No me ves? Ik ben hier, zie je me niet? Dónde estás? No te veo. Waar ben jij? Ik zie je niet. Dónde está Juan? No lo veo. Waar is Juan? Ik zie hem niet. Dónde está el periódico? No lo veo. Waar is de krant? Ik zie hem niet. Dónde está el plato? No lo veo. Waar is het bord? Ik zie het niet. Dónde está usted, señor? No lo veo. Waar bent u, meneer? Ik zie u niet. Dónde está la recepcionista? No la veo. Waar is de receptioniste? Ik zie haar niet. Donde está la lámpara? No la veo. Waar is de lamp? Ik zie hem niet. Donde está la receta? No la veo. Waar is het recept? Ik zie het niet. Dónde está usted? Señora, no la veo. Waar bent u, mevrouw? Ik zie u niet. Estamos aquí. No nos veis? Wij zijn hier. Zien jullie ons niet? Donde estáis? No vemos. Waar zijn jullie? Wij zien jullie niet. ¿Dónde están los hijos? No los vemos. Waar zijn de kinderen? Wij zien ze niet. ¿Dónde están los platos? No los vemos. Waar zijn de borden? Wij zien ze niet. ¿Dónde están ustedes, señores? No los vemos. Waar bent u, heren? Wij zien u niet. Donde están Elena y Teresa? No las vemos. Waar zijn Elena en Teresa? Wij zien ze niet. Donde están las recetas? No las vemos. Waar zijn de recepten? Wij zien ze niet. Donde están ustedes, señoras? No las vemos. Waar bent u, dames? Wij zien u niet. Het zal u opgevallen zijn dat we in het Spaans, bij persoonlijke voornaamwoorden, die gebruikt worden als leidend voorwerp, in de derde persoon enkelvoud en in de derde persoon meervoud, onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke vormen. Lo en los zijn de mannelijke en la en las zijn de vrouwelijke vormen bij een mannelijk zelfstandig naamwoord hoort een mannelijke en bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord een vrouwelijke vorm zegt u alle persoonlijke voornaamwoorden in de vierde naamval na me me mij me te te jou je Lo, la, lo, la, hem, hij, het, u. Nos, nos, ons. Os, os, jullie. Los, las, los, las, ze, u. De plaats in de zin van persoonlijke voornaamwoorden die als leidend voorwerp worden gebruikt is gelijk aan de plaats van persoonlijke voornaamwoorden gebruikt als meewerkend voorwerp en van de wederkerende voornaamwoorden. Ze worden voor het vervoegde werkwoord geplaatst. Als de zin ontkennend is, dan komt het persoonlijke voornaamwoord dat als leidend voorwerp wordt gebruikt tussen no en het vervoegde werkwoord te staan. We hebben geleerd dat het persoonlijk voornaamwoord dat gebruikt wordt als leidend voorwerp voor het vervoegde werkwoord komt te staan. Staan echter in één zin en het vervoegde werkwoord en het hele werkwoord, de onbepaalde wijs, dan kunnen we het persoonlijk voornaamwoord dat als leidend voorwerp wordt gebruikt, ofwel voor het vervoegde werkwoord, ofwel achter de onbepaalde wijs plaatsen. In dit laatste geval vormen de onbepaalde wijs en het persoonlijk voornaamwoord één woord. Een soortgelijke regel kennen we al voor het persoonlijk voornaamwoord dat als meewerkend voorwerp wordt gebruikt. Zeg de voorbeeldzinnen na. Me tienes que visitar. Jij moet me bezoeken. Tienes que visitarme. Jij moet me bezoeken. Elena te va a llamar mañana. Elena zal je morgen bellen. Elena va a llamarte mañana. Elena zal je morgen bellen. No puedo comprar este coche. Ik kan deze auto niet kopen. No lo puedo comprar. Ik kan hem niet kopen. No puedo comprarlo. Ik kan hem niet kopen. No quiero leer su carta. Ik wil zijn brief niet lezen. No la quiero leer. Ik wil hem niet lezen. No quiero leerla. Ik wil hem niet lezen. El aduanero no nos puede comprender. De douanebeambte kan ons niet verstaan. El aduanero no puede comprendernos. De douanebeamte kan ons niet verstaan. ¿Os vamos a ver esta noche? Zullen wij jullie vanavond zien? Vamos a veros esta noche. Zullen wij jullie vanavond zien? Tienes que lavar los vasos. Jij moet de glazen afwassen. Los tienes que lavar. Jij moet ze afwassen. Tienes que lavarlos. Jij moet ze afwassen. Porqué no quieres tomar estas pildoras? Waarom wil jij deze pillen niet nemen? ¿Por qué no las quieres tomar? Waarom wil jij ze niet nemen? Por qué no quieres tomarlas? Waarom wil je ze niet nemen? Er volgen weer enkele nieuwe woorden. Zegt u ze na: el farmacéutico. El De apotheker. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo servirle? ¿Waarmee kan ik u van dienst zijn? La medicina. La medicina. Het medicijn. El tubo. El tubo. Het buisje. De tube. La aspirina. La aspirina. De aspirine. El tubo de aspirinas. El tubo de aspirinas. Het buisje aspirine. El paquete. El paquete. Het pakje. La tirita. La tirita. De pleister. El paquete de tiritas. El paquete de tiritas. Het pakje pleisters El agua. El agua. Het water. El nombre. El nombre. De naam. El papel. El papel. Het papier. En seguida. Dadelijk. Onmiddellijk. Por favor. Por favor. Alsjeblieft. Opmerking. Let op de uitspraak van en seguida. In het Spaans wordt in de lettercombinatie ge en gi de letter u. Niet uitgesproken. We doen het nu zelf. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans: het buisje aspirine. El tubo de aspirinas. Dadelijk, onmiddellijk. En seguida: het buisje, de tube. El tubo. Alsjeblieft, por favor. Het medicijn. La medicina. De pleister. La tirita. De apotheker. El farmaceutico. Waarmee kan ik u van dienst zijn? En qué puedo servirle? De naam. El nombre. Het papier. El papel. Het pakje pleisters. El paquete de tiritas. De aspirina. La aspirina. Het pakje. El paquete. Het water. El agua. Voor we aan de laatste oefening beginnen, gaan we eerst nog een uitgebreide oefening over het leidend voorwerp maken. Wees erop bedacht dat u sommige zinnen in het Spaans op twee manieren kunt zeggen. Zeg de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Elk weekend bezoeken wij onze vrienden. Cada fin de semana visitamos a nuestros amigos. Elk weekend bezoeken wij ze. Cada fin de semana los visitamos. Elk weekend. Kunnen wij ze bezoeken? Cada fin de semana los podemos visitar. Cada fin de semana podemos visitarlos. Ik zie de directeur maandags. Veo al director los lunes. Ik zie hem maandags. Lo veo los lunes. Ik moet hem maandag zien. Lo tengo que ver los lunes. Tengo que verlo los lunes. Koop jij het medicijn in deze apotheek? Compras la medicina en esta farmacia? Koop jij het in deze apotheek? La compras in esta farmacia? Wil jij het in deze apotheek kopen? La quieres comprar en esta farmacia? Quieres comprarla en esta farmacia? Ik betaal jouw rekeningen niet. No pago tus cuentas. Ik betaal ze niet. No las pago. Ik kan ze niet betalen. No las puedo pagar. No puedo pagarlas. Wij bellen jullie morgenmiddag. O's llamamos mañana por la tarde. Wij zullen jullie morgenmiddag bellen. Os vamos a llamar mañana por la tarde. Vamos a llamaros mañana por la tarde. Kun jij terugkomen? Ik heb jou nodig. Puedes volver? Te necesito. Ik zal je nodig. hebben. Te voy a necesitar. Voy a necesitarte. Waarom kijk jij niet naar mij? Por qué no me miras? Waarom wil jij niet naar mij kijken? Por qué no me quieres mirar? Por qué no quieres mirarme? Mijn vader ziet ons zaterdags. Mi padre nos ve los Mijn vader wil ons zaterdag zien. Mijn vader wil ons zaterdag zien. Mijn vader wil ons zaterdag zien. Mijn vader wil ons zaterdag zien. Wij wachten op Elena voor het hotel. Esperamos a Elena delante del hotel. Wij wachten op haar voor het hotel. La esperamos delante del hotel. In de leesoefening die straks volgt komen een paar woorden en uitdrukkingen voor die we nog niet geleerd hebben. Zegt u ze na. Estar en cama. Estar en cama. Het bed houden. Hacer cola. Hacer cola. In de rij staan. La gente. La gente. De mensen. Kwando. CUANDO. Wanneer? Le toca a ella. Le toca a ella. Zij is aan de beurt. Entregar, entregar, overhandigen. Opmerking, het Spaanse la gente is een enkelvoudig begrip. Entregar is een regelmatig werkwoord.